Wonenbakker met het NOS-journaal. D66-Kamerlid Nathalie van Berkel heeft nooit de bedoeling gehad... een onjuiste voorstelling van zaken te geven over haar cv. Dat zegt ze in een verklaring... waarin ze ook zegt dat ze zich terugtrekt als beoogd staatssecretaris van Financiën. De Volkskrant bracht aan het licht dat in van Berkels cv opleidingen stonden... die ze niet heeft gevolgd of afgemaakt. De discussie daarover leidt volgens haar af van de belangrijke opgaven waar het kabinet voor staat.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 De Amerikaanse acteur Robert Duvall is overleden. Duvall is met name bekend van zijn rollen in de films The Godfather en Apocalypse Now over de Vietnamoorlog. Zijn uitspraak I love the smell of napalm in the morning werd wereldberoemd en wordt nog regelmatig aangehaald. the world smells like that. I love the smell of napalm in the morning. Robert Duvall was 95 jaar. In Veldhoven is de langste Polonaise ter wereld gelopen. Het oude record werd gelopen door ruim 1200 mensen. Aan deze Polonaise deden 1315 mensen mee. Het idee voor het wereldrecord op carnavalsmaandag kwam van tv-presentatrice en voormalig Kamerlid Lucille Werner. Om het record officieel te maken moesten de bewoners goed opletten dat ze handen op de schouders van de voorgangers bleven houden.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 Metal Podium wordt vanavond voor jou beentje beetje verzorgd, want dit is Play It Loud Live.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 Korte, compromisloze klappers. Galamesh uit Amsterdam. We gaan het vanavond met de heren hebben over hun invloeden, het ontstaan van Gallemas, eh, hun visie op agressieve muziek. En natuurlijk over de twee EP's: Condition Part 1 en Condition Part 2. Jullie nieuwste EP-release dat vorig jaar in juni is verschenen. Maar zoals altijd beginnen we de uitzending altijd bij het begin, middels de traditionele voorstelronde. Kunnen jullie de luisteraars die thuis uh, niet bekend zijn met Gallimash vertellen wie jullie zijn en wat jullie rol is binnen de band? En uit wie bestaat de band uiteraard nog meer? Ja, zeker kunnen we dat. Allereerst heel erg bedankt uh, dat jullie ons uitgenodigd hebben hier ja, bij de graag radio. Gedaan. Helemaal goed, graag gedaan. En uh, superleuk dat jullie er zijn vanavond. Ja, yeah, thanks. Uh, ik uh, ben uh, Kees. Mm -hmm. Kees van Ekeren en uh, ik ben de vocalist van Ehm... De man die naast me zit, die stelt zichzelf zo meteen voor, denk ik. Verder hebben we nog Guus Gemert, dat is de uh -huh. andere gitarist. Nick Hubrecht is de drummer. En uh, Thomas, die is uh, bassist sinds, okay. uh, sinds kort. Uh, sinds uh, half jaar? Ja, sinds oktober. Sinds okay. oktober, ja, okay. ja. Dat is inderdaad uh, nog recent. Ja, ja dus uh, ja, en, uh, dat uh, gaat wel lekker nu. Mooi zo, goed om te horen. En naast uh, mij zit ja. een andere gitarist. Le ja. We zijn er met z'n tweeën vandaag. Ik ben Jeroen van der Lee, andere gitarist. Welkom Jeroen. Thank you. Yes. En uh, waar komen jullie vandaan? Ik uh, kom oorspronkelijk uit Nijmegen. Mm -hmm. uh, na een aantal hops. Ja. Momenteel woon ik in Amsterdam. Ja. En, uh, ja. en wat doe je voor de kost? Wat doe ik voor de kost? Ik ben uh, programmeur, software Progen uh, programmeur. Ah, ja. oké. Okay. Voor ja. een groot bedrijf, klein bedrijf? Nee, voor uh, een, uh, ja, het is nog steeds een start-up. Okay. Uh, in Amsterdam uh, Dexter Energy heet het. Niet oh. Dextro Energy, Energy maar, Dextro, Dex maar Dexter de Energy. Okay. Ja. En uh, uh, zij uh, maken signalen voor, de, voor um, uh, duurzame elektriciteitsgeneratoren. Uh, ja, okay. dat is een beetje ingewikkeld om uit te uh, Maar, maar uit. wij optimaliseren de, de, de generatie en de verkoop van, uh, van elektriciteit. Die wordt opgewerkt met windparken en, okay. uh, en zonneparken. Oh, hey. Dus oh. ja, dat... Uh, dat doe ik naast de band. Ja, precies. Dat is te combineren ook. Want doe je fulltime, time met elkaar? Ja, fulltime, ja? ja. ja. En uh, dit, uh, ja. Het, het is, het is uh, tot nog toe is het een goede, goede balans, denk ik. Een soort van, um, ik denk dat muziek, uh, net zoals voor zoveel mensen. Een ding is wat je vooruit duwt in ja. je leven. dus Waar je iets kwijt kan wat ja, je niet op een andere plek uh, kwijt kan. Een soort uitlaatklep inderdaad. Zeker. Ja. En uh, in die zin uh, is het een goede balans. Ja. Natuurlijk heb je ook momenten dat, het, uh, dat, het, dat, het, dat de balans minder goed is. Mm -hmm. uh, maar zelfs dan denk ik uh, dat, het, dat het... Ja, ik zou het niet zonder willen. Oh, nee. dus, uh, nee. ja. Het is toch ook uh, gewoon echt... Uh, ja. Een hobby, zeg maar. Zeker, en een leuke ja. bezigheid. Ja. Leuker dan uh, ieder weekend, uh, weet ik veel, Netflix uh, of uh, whatever andere mensen doen. Ja, <laughs> inderdaad. Lekker, uh, <laughs> lekker anders zijn. Ja. En, uh, en jij, Jeroen, wat doe jij in het dagelijks leven? Yes, ik uh, kom ook uit de buurt van Nijmegen. Daar kennen no. we elkaar ook van. Okay. Yes. Dat is misschien goed om even te zeggen. Ja, dat had ik nog de vraag, inderdaad. Want, uh, ja. Kees en ik kennen elkaar al heel lang. We hebben op de middelbare school samengezeten. Oké. Okay. En... Uh, Nieke en Guus, de drummer en andere gitaristen. Uh, we komen eigenlijk allemaal van dezelfde school in Nijmegen. Okay. En uh, we hebben ook eerst in een andere band gezeten. Genaamd de Rectum Raiders of nee. X Raiders later. Mm -hmm. En uh, ja, die band is gestopt. Dus zijn we zijn verder gaan met dit. Ja. Maar we zijn met z'n allen ook samen naar Amsterdam toe verhuisd. Uiteindelijk ja, zijn we dan, ja, ja. Via een studententijd omweg zijn we er allemaal beland. Ja. En uh, ja, uh, de COVID-periode wilden we een nieuwe band starten. Oké. Okay. Om gewoon wat meer te slopen. Want ja, eigenlijk, zo. ja. Um, de vorige band was niets meer een rock'n'roll punk band. Mm -hmm. Dat was wel super leuk natuurlijk. Ja. Maar wij, ging, wij gaan eigenlijk ons hele leven lang alleen maar naar metal shows. Ja. En uh, op een gegeven moment was het van hé, hey, misschien moeten we doen wat we echt leuk vinden. Ja. Een beetje zo zijn we daar terecht gekomen. En okay. wat doe je voor de kosten naast uh, Gallamesh? Ja, ik uh, werk bij gemeente Amsterdam als uh, functioneel beheerder in de dakloze keten. Okay. En uh, daarnaast uh, heb ik ook uh, sinds augustus een eigen studio en uh, ik mix en produceer ook bands erbij. Ja. Oké, okay. ja. en je produceert dus ook uh, Gallamesh neem ik aan. Uh, Klopt, de muziek? Ja. Oké. Okay. Maar goed, dank je wel voor je introductie, voor jullie introductie. Van ja, harte welkom natuurlijk en uh, ja, leuk dat jullie uh, vanavond bij Play It Loud zijn om over jullie band te praten. Uh, hoe, hoe is het met jullie sinds jullie laatste release vorig jaar? Komt deze part two. Persoonlijk? Ja. <laughs> of met, ja, de ja met de band. Met de band. Uh, nou, we hebben natuurlijk die EP uh, inderdaad uitgebracht. Mm -hmm. Vervolgens hebben we daarna nog in het najaar... ...hebben we Kaonashi en Godripe uh, uitgebracht. Gaat ja. de shit checken, gaat de shit checken. Ja, die gaan ernaar. Uh, uh, bijkomen vanavond ook. Uh, nice. Uh, nice, nice. En, uh, <tie> en uh, ja, daarmee hebben, we, eigenlijk, daarmee hebben we, we een beetje voorgesorteerd... ...op eigenlijk al een soort van... ...ja, dit, laten we zeggen mixtape-achtige ding... ...wat we klaar hadden liggen... ...wat eigenlijk gewoon allemaal nummers zijn... ...die we over de, de loop van de tijd hebben geschreven. Ehm... Mm uh, en die zijn we nu, uh, daar zijn we nu hard mee aan de slag. Dus ja. uh, die allemaal uh, de composities afwerken. Ik, ik ben heel erg, be heel erg druk bezig met de lyrics schrijven. En ondertussen uh, heb ik eigenlijk twee maandjes best wel ja, qua shows en alles... gewoon eigenlijk heel rustig gehad. Ja. Maar eigenlijk gewoon basically niks gehad. Niet, <laughs> maar vooral focus gelegd op het schrijven dus. Ja, precies. Ja, ja. Ja, en, um, ja, we hebben die popronde er ook tussen gehad natuurlijk. We hebben popronde inderdaad vorig ja. jaar gehad. Het okay. was, dan, uh, het was ja druk. Toen hebben ja. we eigenlijk meer shows dan we ooit hebben gespeeld. Gedaan, oké. Okay. Gedaan ja. in, wat, twee, twee maanden. Oké, okay, ja, Dat was, uh, ja, ik moet zeggen dat we daar wel veel van hebben geleerd. En ook wel echt wel zijn gegroeid. Ik denk dat ja. onze show wel alweer een stuk beter is dan... In het begin, zeg maar. Nou ja, zelfs ja. al beter dan de release shows voor de EP waar we het net over hebben gehad. Ja. En dat was, wanneer was dat? April of zo? Voor De eerste ja. versie? Ja. Dus het is op, het is op maart, zal maar zeggen. Dus ja. Elke show worden we... Beter en goede. Ja, we zitten er gewoon lekker in, laat ik het zo zeggen. Of beter is, dat laat ik een andere over. Maar nee oké. Okay. Het voelt beter. Het voelt beter, <laughs> inderdaad. Oké. Okay. Ja. Uh, nou, laten we nog even teruggaan naar de wortels. Hè? Elke band is uiteindelijk een, een optelsom van shows en obsessies. Uh, we hoorden als uuropener No Cure van de Poolse death metal band Decapitated. Wat gebeurt er bij jullie als jullie dit uh, nummer hoort? Of de band zelf ook hoort? Nou, ik, ik, ik weet niet of Jeroen heel erg een uh, diepe emotionele band heeft met deze band, maar. Uh... Ik word wel terug getransporteerd uh, naar, naar die show waar ik het net over had. Uh -huh. In Nijmegen uh, was in 2000. Oeh, wanneer was dat? 2018. 18 uh, ja Ik ja? oh, ook laatst keer Forte ja. ook. Oh, ja, dat was de laatste, ja. ja. Met Behemoth ook toen hij net terugkwam uit het ziekenhuis. Behemoth, ja. Dat ja. was ook een mm, episch jongen. Ja. Maar goed, ja, nee, gewoon. Uh, gewoon een band zien waar je, waarvan je alles gewoon fantastisch vindt. Mm -hmm. De. de Falk is gewoon echt... een fucking gitarist uit de hemel. En uh, vocalist... Uh, ik, kan, ik weet zijn naam even niet meer... maar die, die ze destijds hadden. Die is nu, is nu een andere dude geworden. Ja, is, ja. Rasta is volgens mij zijn bijnaam. Ah, die gasten zijn... vocals zijn gewoon zo fucking brutal. Ja, ja. Gewoon, echt. echt. Als ik zo zou kunnen klinken... dan, uh, dan zou ik uh, vrolijk kunnen sterven. Ja. Om het even heel dramatisch te ja, zeggen. Echt. Maar die, gewoon... Ja. Ik denk dat we dat allemaal wel kennen. gewoon Dat je naar zo'n band staat te kijken. En dat je echt denkt van godverdomme. Ben ik blij dat jullie bestaan. Gewoon. Ja, echt, hè? En natuurlijk ook gewoon. De, de, specifiek deze track gewoon. Hoe al die riffs in elkaar overvloeien. Mm -hmm. Tempo van het nummer. De soort de, van de, de, de dynamiek. Uh, en, en dan vervolgens ook nog die. die de, de lyrics en ik zelf. Uh, voor mij zijn de lyrics. Echt een voorbeeld van hoe ik zelf ook. Min of meer lyrics zou willen schrijven. Ja. Um, Direct, met veel verbeelding... maar ook met een soort van, bijna een soort van humor erin. of zo, ja. Ja. Uh, een, een beetje absurditeit of zo. Gewoon fucking vet. En gewoon supergoed uitgevoerd. Zeker. Ja, het ja. kwam ook op een, op een <coughs> mooi moment toen het nummer uitkwam. Ja. Binnen die pandemie, daar gaat het ook een beetje over, denk ik. Nou ja, mag ja, Het, het gaat erover, ja. Ja. ja. Maar voor mij... Uh, ik, we hebben, Kees en ik hebben we wel samen deze band ontdekt. Tijdens Fort Rock toen ja. ook. Maar wat ik heel gaaf vind aan Decapitated is... Um, ze zijn allemaal als gitarist dan. Mm -hmm. Het is allemaal heel, heel strak en heel technisch. Heel technisch, inderdaad. Ja. Maar um, elke band is dat tegenwoordig. Ja. Op, op plaat, laat maar zeggen. Maar mm -hmm. Live uh, het is, minder. Het is je, op een of andere manier... ja ik, weet, ik, ik, ik is, Er zijn meer mensen die deze band vet vinden, natuurlijk. Maar mm -hmm. ik hoor gewoon in hoe zij spelen... dat het next level virtuositeit is. Ja, en, en ze solo's zijn heel smaakvol... Met een goed gevoel voor ja, hoe een solo. Ja, een soort van een beetje ro de rock'n'roll. Spanningsboog. Mm -hmm. Ja, precies. En uh, weet je, hij gebruikt dan een, een wah effect erin. En, en niet het is niet random. En hij eindigt op een spannende noot. Mm -hmm. in, in dit nummer dan, toevallig. Mm -hmm. Maar um, wat een kans. Het zie je iets minder in dit nummer. Maar bijvoorbeeld in Kill the Skull. Dan eindigt hij gewoon met een enorme. Harde groovende riff. Die eigenlijk heel simpel is. Ja. Maar extreem strak gespeeld. Ja. En. Uh, ja, dat voelt voor mij gewoon heel, heel modern. Ja. Want als je kijkt naar oudere death metal, mm -hmm. dat is wat meer fury, maar iets minder groove. Ja. En tegenwoordig is dan dat, wat je vaak hoort: is van oh, het is allemaal veel te technisch en veel te strak, allemaal te gepolijst. Ja, maar nee, ze zijn gewoon: dit is wat je krijgt als je, als je steeds beter wordt. Ja. En, uh, en dat is gewoon... Ja, nee, ja. Dit, is, dit is logisch dat de metal hier naartoe gaat. Ja, ja en, en ze, ze zijn ook gewoon echt goede songwriters. Daar zou ik nog aan toe willen, goed, ja. toe willen voegen. Maar dat is ook iets wat... Kijk, ik vind het ook prima om... Ik vind een riff salad ook prima heel vaak hoor. Don't mm -hmm. get me wrong. Ik, ik kan echt wel goed luisteren naar chaotische muziek... waar alles de heet van de hak op de tak in elkaar overgaat. Maar zij schrijven echt songs. Ja. Met, er, er zit echt een spanningsboog in het hele nummer ook. Mm -hmm. En om op dat, op, dat op dat niveau wat Jeroen net beschreven te hebben... en ook nog gewoon echt songs te schrijven... Ja. Uh, pff, dat dus, gebeurt uh, niet zo vaak Nee, nee. nee inderdaad. <laughs> En wat luister jij als uh, gitarist en producer het meest naar? Riffs, drums, sound? Ja, dat ligt er wel een beetje aan waar ik het meest mee bezig ben. Mm -hmm. ik, uh, Eigenlijk luister ik niet zoveel naar gitaren. Nee? In dit geval... om omdat een hele virtuoze gitarist Maar ik probeer altijd naar het geheel te kijken. Van, is ja. er iets aparts? Ja. Dus, uh, dat onderscheidt uh, ja, zich en, meer... Uh, en dat, voor mij eigenlijk is, er, is dit... een best generiek klinkende band. Ja, zeker. Het is gewoon het typische death metal geluid... en het uh, typische drums. Mm -hmm. Allemaal heel vlot strak. Ja. Veel punch. Uh, mid scoop. En, uh, maar toch... Uh, ja, je, je komt wat persoonlijkheid uit. Ja. Door die... Ja. Door dat tussen haakjes, generieke geluid heen. Ja. ja, precies. Neem je dit soort bands ook bewust mee uh, in hoe je Meisje produceert? Hmm. Ik moet eerlijk zeggen dat deze niet in onze referentielijst stond. Nee. Nee, nee wij zijn ook wel wat. Onze muziek is wat langzamer. Mm -hmm. En. Ik denk dat wij iets meer voor. Iets, ja, het is nog wel. We proberen het net iets ranziger te maken eigenlijk. Ja. Zo. <laughs> <Ja>. <laughs> en, en wat doet uh, dit soort muziek met jouw uh, vocal approach Kees? <grijpselen> uh, bij, bij, bij, bij hoe ik het opneem of yeah. uh, wa, mijn ambities bedoel je? Ja, of, ja wat het uh, met je doet ook, uh, en je, je, je inspiratie je invloeden. Nou ja een soort van, als je, als je Rasta vergelijkt met, ik kan hem niet, even, niet zo goed over die nieuwe vocalist praten, want die mm -hmm. ken ik nog niet super goed, want volgens nee, mij ja. hebben ze daar ook nog geen album mee opgenomen ofzo, maar mm -hmm. Um, Rasta dan die... Eigenlijk als je het vergelijkt met bijvoorbeeld... Uh, moderne deathcore gasten of zo... een beetje die, die Will Ramos uh, cult... Mm -hmm. kan die eigenlijk niet zoveel... als heel veel uh, mensen tegenwoordig. Nee. Maar wat die doet... net als uh, die, uh, die Joe Bando... -Bad, he, van uh, Fit for an Autopsy... Mm -hmm. wat die doet... kan die wel gewoon echt heel goed. Ja. En hij weet echt gewoon die... In die, in die soort van mid... Uh, die false chord screams... Nou, ik, weet, ik weet niet of... ik, weet, ik kan niet zo goed verschil horen tussen false chord en growls... heel mm -hmm. vaak, maar... los van die techniek, wat hij doet is... Dat hij weet wel echt al die fucking harmonics te pakken... Yeah. in dat spectrum. Mm -hmm. En dat klinkt gewoon echt brutal gewoon. Yeah. En dat is ook weer een een, een... een testimony dat gewoon... tuurlijk, het is leuk om te diversifieren maar het is ook gewoon best wel nice... om gewoon echt die highs goed te kunnen knallen... Mm -hmm. En die mids gewoon een, een solid base uh, score te hebben. Mm -hmm. En dat gewoon echt goed te kunnen. Yeah. En de Fit for Snaps is daar trouwens ook een voorbeeld van. Maar yeah. uh, <coughs> dat geldt ook zeker in het geval van, uh, van Rasta. Van, yeah. uh, en van jou? En, uh, en van mij, ja, dat, yeah. dat is mijn ambitie nog steeds. Dat is echt jouw ja. ambitie. Ja, yeah. ja, ja want okay. ik, uh, ik denk dat ik tot nu toe in deze band... vooral echt wel de, een beetje de mid valscord... Uh, vooral heb gepakt... Mm -hmm. Probeer dan ook wel op tracks gewoon wat meer dynamiek erin aan te brengen met laag en hoog en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar ja, de basis ervan allemaal voor mij is nog steeds gewoon de classic false chord. Ja. Ik, kan, ik kan niet zo goed al die verschillende technieken en weet ik wat. Nee. En waarschijnlijk doe ik ook niet eens een pure false chord, maar gewoon een soort van rare hybride mix van alles wat iedereen doet. <laughs> ja, maar um, dat is voor mij, en dat is trouwens ook wel nu waar ik ook wel meer mee bezig ben. Want ik heb ook wat uh, vocal coaching uh, lessen van uh, van Kan ook. Van, uh, van Surf. Ook een mm -hmm. hele vette band trouwens. Oh ja, ja. Blijf, uh, plak. blijf gezien inderdaad. Hebben ja. we volgens mij ook nog gisteren of eergisteren... een nieuwe track uitgebracht die ook echt fucking banger ja. is. Ja. Die hele EP is een banger trouwens. Ja. Um, maar ik heb er wat lessen van haar. En, um, oh. en ik probeer echt een beetje een stapje terug... te doen. gewoon even die, die basis van die volscore... gewoon weer helemaal goed te krijgen. Ja. En uit te breiden. En dan, uh, en dan vanuit daar weer... Uh, ja, kijk... Uh, en dan pig erbij. Ja, ik ben nu een beetje in mijn pig fase. Hier pig Oké. Die ik <-squiel's>? okay, okay. <laughs> ja, ja. al een demootje demo opgenomen... een paar weken geleden voor, nou ja, voor het nieuwe materiaal. Ja, ja ik toch een pig hier, pig daar. Uiteindelijk was hij wel heel oinky geworden. <laughs> <laughs> ja. Zo net ja. een goed. Dat ja. ja, is ook gewoon heel leuk. Je ja. Van, ja, kijk, <tie> ik vind het belangrijk... Ik ga niet verkeerd, ik vind het belangrijk... je moet echt je basis goed hebben, maar... Het is wel gewoon echt vet. Je voelt je gewoon een soort van kind met een nieuw speeltje. Ja. Als je erachter komt van, oh, ik kan gewoon mijn mond zo doen. En dan uh, komt er in een keer dit geluid uit. Weet ja. je? Of, ik, of ik doe mijn tong tegen mijn gehemel aan. Ja. Dan komt er in een keer dit geluid uit. Dus dus een zo beetje ja, heel veel oefenen en dingen uitproberen. Precies. En zo uh, creëer je dus je eigen, ja. eigen stijl van ja. dingen. En, um, en, um, de Dat de, de Was dat ook muziek die jullie al luisterden voor? Gallimash of is dat later gekomen? Ja, oh, volgens mij al. Uh, vooral. Vooral, ja. Ja. Oké. Okay. Uh, jullie sound komt natuurlijk niet alleen uit de death metal hoek. Uh, er zit ook stevige moderne uh, hardcore en metalcore energie in. En dan komen we bij jullie tweede keuze uit vanavond... die je me door had gestuurd. Uh, God Complex met A Worthy Host. In dit nummer hoor je die uh, moderne hardcore drive heel sterk. Hoe belangrijk is die uh, scene voor jullie? Het woord aan Jeroen. Uh, God Complex is wel eer, meer een case band dan die van mij. Maar ik heb ja. wel to, uh, Ze speelde twee weken geleden in het patronaat... En um, ja, het was wel heel vet. Um, Ze hebben een heel erg smerig geluid. Mm het -hmm. is echt... Uh, <laughs> en, <laughs> uh, <laughs> en wat zij doen is... Het gaat uh, niet per se om welke noten er gespeeld worden... Mm -hmm. maar om op welke manier. Dus ja. het is gewoon... Ja, verschillende dissonante klanken. Mm -hmm. En heel veel focus op, op groove en, en vibe. En ja. dat, is, uh, dat, dat is ook iets wat je wel veel meer ziet tegenwoordig. Ja. Um, en dat, ja, wij proberen ook onze eigen vibe eigenlijk te creëren. Ja. Um, Wordt die vibe dan ook bij jullie terug in, de, in jullie band? In jullie ik muziek? Ik, ik hoop het. Maar ja. we zijn, het is, ik hoop het wel. Ja. Um, ja, de tijd zal het laten zien. Maar we hebben, ja. ik heb wel het idee dat wij, um, ja, dat, dat ook wel aan het door aan het ontwikkelen, ontwikkelen is. is ja. Ja. Okay. Dus zijn jullie uh, meer opgegroeid met uh, hardcore shows of met metal shows? Metal. Metal shows. Metal shows, ja. voor for ja. sure. Ja. Nee, hardcore is echt iets waar wij, ik en volgens mij de rest ook al een beetje gewoon wel echt later uh, een beetje ontdekt hebben. Ja. En um, wel heel vet. Mm -hmm. Maar ja, ik kan niet zeggen dat mijn roots daar zitten of zo. Weet nee, je? Okay. nee, zeker niet. Nee. Nou, wat is jullie aan dit soort bands? Uh, directheid, uh, attitude of de boodschap? Ik denk inderdaad dat het, dat het inderdaad, die de attitude vind ik wel heel vet. En ik vind ook de live cultuur heel vet. Zelf, ja. ik, ik hou er wel echt van om ook uh, <coughs> bij Jera of zo, bij die No Barrier stage, gewoon helemaal naar de tering te gaan. En ja. 20 miljoen keer van het podium af te springen ja. en uh, ja. roundhouse kicks te doen en zo. Ja. Maar um, ja, ik, denk, ik denk gewoon, ik vind, ik vind zelf de dynamiek het vetste door, door de nummers heen, als het ware. Ja, ja. Dus hoe het je eigenlijk. Ik heb echt bij shows gestaan dat ik echt dacht van... ja, ik heb geen zin meer. Ik heb twee dagen lang mezelf helemaal bont en blauw geramd. Mijn armen doen pijn, mijn benen doen pijn. Alles doet pijn. Ik ben gewoon één blok pijn. En die band die begint te spelen. Volgens mij was dat uh, Nasty bij, uh, bij Jera vorige keer. Die stond ook bij die No Barriers. Nou jong, ik dacht echt van... Ik kan gewoon niet meer pitten. Ik kan gewoon niet. Ik ben helemaal blauw. Helemaal blauw. En die lui die ja. beginnen te spelen. En dan gaat het van knop om. En ja. je wordt gewoon een soort van uh, single-celled organism. Een uh, <laughs> eencellig organisme die gewoon. En dan een half uur later. Denk je, denk je van hoe, hoe heb ik dit een gods dan nog uit mezelf kunnen krijgen? Echt, uh, ja. Ik denk dat dat wel een mooie beschrijving is van uh, ja. de, de energie die het opwekt. Of mm -hmm. zo. Merk je dat deze invloed ook vooral in de ritme zit? Of uh, ook in de strong, songstructuur? Ja allebei denk ik wel ja. ja ja er zit hier ook een cultureel aspect aan inderdaad van uh, heel veel stukken in nummers uit die je ja heel veel hardcore nummers zitten dan stukken van oh hier moet je toestappen hier mm -hmm. moet je dit hier moet je dat ja ik weet niet helemaal of ik dat heel vast vind. maar aan de andere kant vind ik het, ja het maakt het het, het het kan het voorspelbaar maken <tik> maar mm -hmm. ook daarin kun je natuurlijk uh, verrassende elementen vinden. Yeah, is... um, aan de andere kant vind ik het ook gewoon heel tof. Die punk-attitude gaat... Ja, weet je, punk kwam op als een stijlmuziek uh, van... hey, je hoeft niet helemaal niet te kunnen spelen. Je moet gewoon... Uh, je, je moet het gewoon... Uh, just, just do it. Yeah. En, uh, DIY een beetje. DIY-vive DIY yeah. bij. Mm -hmm. en, en dat zie je heel erg terug in de hardcore scene. Ja, yeah. is het ook een, een soort van sound waar je productioneel naar kijkt? Niet per se. Nee. Ik ben eigenlijk qua... Ik denk dat wij als band ook... Kijk, onze basis ligt in principe niet echt in hardcore. Nee, meer. Toen wij in de middelbare school zaten... zijn Het grootste concert wat ik me kan herinneren... is dat we naar Lamb of God zijn geweest. Met Chimera en S.L.A. Dying in het ja En dat was de eerste keer dat we een Wall of Death hadden gezien. Ja. Dus dat was gewoon, ja, dat, dat is, daar ligt echt ons fundament. Ja, meer de en, De metalcore en de uh, groove metal. Uh, ja, precies. Yeah, yeah. Yeah. Ja, dat was het ding. De Lime of God kon je niet, ja, dus die noem, dat noemen ze uh, wat? New Wave of American Metal of zoiets. Dus dat is het ding van, wij zijn uh, als groep vrienden ook een beetje co contrarians. Mm -hmm. Dus we zijn, we, we, ja, zodra het uh, iedereen op een bepaalde manier moet dansen mm -hmm. op een stuk, dan zit er toch iets in ons, misschien wat niet helemaal, wat we denken, ja, oké, okay, maar dit. Is het. Uh, ja. ja dat, ik wil niet dat je me zegt wat ik moet doen. Nee, precies. Maar uh, ja. ik denk dat we door de jaren heen wel de leuke kanten ervan hebben ontdekt. Zeggen. En dat proberen we gewoon onze eigen draai aan te geven. Want het lukt ons echt ja. niet om gewoon een typisch metal, uh, metalcore of hardcore nummer te schrijven. Nee. Denk ik zelf. Oké. Okay. Uh. All right. Dank je wel. Uh, nou, als je die twee werelden dus samenvoegt... Brutal Metal en Rauwe Hardcore of Metalcore... dan kom je al snel bij pure woede en intensiteit. Iets wat God Complex ook levert. Ik ga hem voor jullie draaien. God Woehoe. Complex dus met Worthy Host. En dan sluit het het nummer van Spites. Oh, yes. Tot zo. Het FM Sintvoort. Ik draaide Caved In van Spite, aansluitend op God Complex van Matt Worthy Host. Belangrijke invloed voor het geluid van mijn speciale gasten van vanavond... vocalist Kees van Ekeren en gitarist en producer Jeroen van der Lee... van de Amsterdamse moderne metalformatie Gallimash. Spite, die we net hebben gehoord, is echt ongefilterde agressie. Dat horen jullie net. Is dat ook wat jullie met Gallimash wilden neerzetten? Uh, ik zou eerder zeggen gefilterde agressie. Ja, gefilterde <laughs> agressie. <laughs> ja. uh, Spite right. is wel echt gewoon uh, gaspedaal... gewoon door de, door, de, door de vloer van je auto heen... Uh, van, van nul tot, uh, tot het einde. Ja. Uh, <laughs> lijkt mij persoonlijk ook heel leuk... om, ja. om in zo'n band te zitten. Zeker te weten. Ja. Uh, maar uh, ik denk dat wij af en toe wel... inderdaad iets meer gas terugnemen. Ja. Maar waar ligt voor jullie dan de balans? Is de agressie en controle? Ja. Mm. Yeah. Groove... Ik vind de groove, groove heel gedreven. belangrijk. Ja, dat is ja. echt belangrijk voor jullie, hè? Ja. ja, precies. Okay. Dus, uh, um, we proberen het altijd uh, in de... Het ja, bla bla bla bla beats ja. en uh, uh -huh. al die... die hele, ja, de snelheid proberen we altijd te contrasteren met iets van een, een groove... Of okay. uh, een halftime, maar ja. En ho hoe zorg je dat het niet alleen hard is, maar ook blijft hangen? Zangmelodieën. <laughs> yeah. <Ja>. nee. <laughs> <laughs> um, <laughs> nou ja... Waar ik heel erg, wat ik altijd heel vet vind in nummers. Um, is om. Um, een songstructuur te hebben die relatief. Uh, recht, toe recht aan is. Mm -hmm. maar wel op je piek te eindigen met het nummer. Dus wat heel standaard is, is een couplet, refrein, couplet, refrein, bridge. en dan terug naar je refrein. Ja. Maar in veel van onze nummers. stoppen we juist bij die bridge. Want dat is het vetste stuk eigenlijk. Ja. En... Um, een, een, voorbeeld, ja, een klassiek voorbeeld daarvan vind ik dan uh, het nummer Walk van Pantera. Mm -hmm. ja, die eindigt gewoon met, met een hele simpele groove in de riff aan het einde. En dat ja. is gewoon, dat is, ja, ik, oh. ik vind dat heel vet. Ja, zeker. En um, ja, de voorbeelden die we nu aan het luisteren zijn, die hebben dat ook heel erg veel. Ja. Bijvoorbeeld het einde, het Gap complex nummer net. Dat dus is dus het eindtrack van die plaat ook. Zo. Ja, ja, ja. Maar heel veel van hun nummers hebben ook... Uh, gewoon echt een mega groove en simpel einde. Mm -hmm. Dus ja, uh, dat, ja, dat wel, is gewoon... Uh, belangrijk voor jullie ook. Uh, ja. van muziek. Okay. Dope Sick. Ja. Ja, dat is een voorbeeld. Dat is met die high-head uh, breakdown. Ja. Ja. En Kees, uh, schrijf jij uh, de teksten vanuit persoonlijke frustratie... observatie of meer conceptueel? Uh, allebei. Allebei? Ja. Ik denk dat... Ik denk dat um... Over het algemeen twee modus zijn om te schrijven voor mij. Eentje is uh, dat je gewoon volledig overkomen bent door een bepaald gevoel. En dat je dat gewoon aan het bent op papier. Ja. En de andere is dat je uh, inderdaad een soort van idee hebt. En dat wil je gewoon communiceren. Ja, precies. That's it. That's it. En dat is meer abstract. Ja. ja. Oké. Okay. Oké, okay, nou we komen nu uit bij jullie. Hè? Als je alle invloeden dus bij elkaar gooit... dan krijg je iets wat dus heel dichtbij je in de buurt komt van Gallimash. Tijd om naar jullie eigen werk te gaan. Uh, voor mensen die jullie voor het eerst horen... hoe zou je Gallamesh zelf omschrijven? Gallamesh is een um, combinatie van absurde persoonlijke verhalen... Mm -hmm. die bovenop muziek is gelegd. Die is gemaakt vanuit enorme liefde voor metal. Mm -hmm. Mooi. That's it. That's en je it. kunt er een beetje op dansen. En je kan er een beetje op dansen. Ja. Ja, kan op, dansen. <laughs> All right. op uh, 20 juni van uh, 2024 verschenen jullie 4-track uh, uh, debuut EP. Het eerste deel van Condition die we zo in zijn geheel hopelijk kunnen gaan draaien. Tot het eind van het eerste uur. Uh, het eerste nummer op deze EP uh, die we zo gaan draaien heet Misogynie. Uh, Misogynie. Misogynie. Misogynie, sorry. niet sorry. Ja, En hiervan deelden jullie ook een lyric video. Wat wilden jullie met dit nummer meteen duidelijk maken? Bissagenie is gewoon letterlijk uh, uh, laten zien de, totale staat van perplexiteit mm -hmm. over dat vrouwen in onze samenleving nog steeds gewoon kut behandeld worden. Ja, en uh, ik blijf me daarover verbazen. Ja. En ik vind dat echt een van de grote problemen van, van onze ras, van, ja. van, het, van het mensenras. Mensen. Daar moeten we echt vanaf. Ja, zeker weten. Helemaal mee eens. Dat is die boodschap. All right. En uh, waarom juist deze als een van de visitekaartjes van DP? Nou, dat boodschap, denk ik. Of, ja, nee? omdat hij gewoon lekker erin klapt. Ja, hij klapt er wel lekker ja? Ja? Okay. in. Um, hoe is Gallimash eigenlijk ontstaan? Uh, nou, je ja. zei het al in het begin, hè? Ja, we de zaten vrienden. eerst in een andere band, x Traders. Ja. Mm -hmm. En uh, tijdens COVID is die band gestopt. Mm -hmm. Vredig en uh, met consent. Ja, maar uh, ja, op een gegeven moment zei ik... Weet je jongens, laten we gewoon een, uh, band een band, uh, nieuwe band starten. Een hardcore band. En we gaan alleen maar domme riffs doen. Ja. En de band heet Lompus. Lompus. Goeie, doe je mee? <laughs> Nick doe je mee? En toen... Uh, ja, doe je wel mee. Ja. Ja, en, uh, <laughs> Dat is een goed idee. Er ja. <laughs> ja. was de, uh, geluid, oh, de, de geluidsman van, uh, van X-Traders. die mm. zei oké, okay, jij moet de bas. En op een gegeven moment was het jarig... En we zaten bij een biergarten En toen kwam Kees uh, naar me toe. Hey! <laughs> ik heb gewoon jullie godverdomme een band gestart. En je hebt mij niet gevraagd. Ik ga zingen. Wat hoor ik nou in de wadmog, Karin? <laughs> en, uh, en toen, uh, ja, toen uh, was de band compleet. <laughs> ja. en, uh, en hoe kwamen jullie op de naam? Uh, Galames? Uh, betekent dat nog iets? Ja, Galamesh nee, is eigenlijk... We zijn heel groot fan van Miss Sugar. Ja. En uh, Meshuggah is uh, een verbastering van het woord uh, Meshogge, Meshogge. Uit Jiddisch. Ja. Uh -huh. En uh, omdat we al, Ja, we wonen allemaal zo lang in Amsterdam. Dus je hoort allemaal woorden die dus blijkbaar ook uit Jiddisch komen. Waaronder Galamize. Ja. En toen hebben we dat verbasterd naar Galamesh. Galamesh, ja. en, en je boren hem. En het was handig, want dat woord bestaat niet. Oké. Okay. Dus voor onze, onze socials en zo zijn gewoon at Galamesh. En dat is best fijn. Ja. Dat ja. is best fijn. Om... Ja, ja, ja. En uh, wat betreft jullie muzikale richting, was dat uh, vanaf dag één al duidelijk of is die gaande weg gevormd? Niet echt. Nee. Was, we zijn eigenlijk begonnen met: uh, oké, okay, Guus, Niek en ik, iedereen schrijft een nummer. Dus al die nummers uh, zijn nooit uitgekomen. Okay. <laughs> maar, God zij dank. Het liet wel een beetje zien waar we, wat we wilden. Ja. En uh, ja, met Kees de Zang erbij. Op een gegeven moment ga je kijken wat werkt, wat werkt niet. Mm -hmm. En uh, er komen steeds meer naar. Uh, naar het sound toe. Okay. Ja. En was er ook een moment dat jullie dachten... oké, okay, nu klinkt het echt als Kellemash? Ja. ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Um, ik denk, hebben, hebben, ja, hebben bands dat sowieso? Dat ze ooit vinden dat ze klinken als zichzelf. Ja. Ik denk, als ik, als ik daar even mijn rauwe ongefilterde antwoord op mag <laughs> geven... ik denk dat wij nog steeds aan het convergeren zijn naar iets. Ja. Ja. En um, dat komt wel steeds dichterbij wat hoe wij klinken. Ja. Maar uh, zoals Jeroen al zei, we hebben binnen de band uh, staan de neuzen, ook qua, qua wat we vet vinden, niet de, zeker uh, de, al heel erg dezelfde kant op. En toeval wil dat, dat wij best wel dicht bij elkaar liggen. Mm -hmm. Maar uh, ja, niet iedereen ligt even dicht bij elkaar. Okay. En, uh, en dat, ja, dat zorgt er wel voor dat je wat creatieve uitdagingen hebt af en toe. En dat je toch wel graag consistentie in je geluid wil aanbrengen... zonder die diversiteit verloren te laten gaan. Ja. Dat is uh, iets wat, wat eigenlijk alleen maar over tijd kan. Dat kan je okay. niet forceren. Ja. Nee, precies. Nee, precies. Dus okay. wij, we we <kijst> hebben dus twee EP's uitgebracht... en daarna twee singles mm -hmm. vorig jaar. Mm -hmm. En als ik, dat alle, ik verwacht dat als we dit allemaal nu gaan luisteren... dat je ook wel echt wat ziet veranderen. Want die eerste ja. EP... Ja, in die tweede P hebben we wat dingen geprobeerd... die echt niet op de eerste zaten. oké okay. uh, En die laatste twee nummers klinken ook weer anders. oké okay. maar... dankjewel Daar gaan we het straks in de tweede uur uiteraard ook uitgebreider over hebben. Uh, we gaan lekker luisteren naar deze eerste track. Dus uh, miss ook okay, niet, nee. het is aansluitend draai ik de opvolgende track van deze P. Tot zo! This whole class is <groot> Zijn. Alleen hier, elke maandagavond te horen op ZFM Standvoort. Friends of Ira, de tweede single van de op 20 juni verschenen uh, debut EP Condition Part 1. Natuurlijk uh, van mijn speciale gasten van vanavond. De in Amsterdam gevestigde moderne metalband Gallamesh. Laten we het uh, over Condition Part 1 hebben. Wat was het doel van deze eerste EP? Binnenkomen als band. Ja, <laughs> dat is duidelijk. Ja. Jullie ja. voetsporen noemen je dat. Uh... Spelen op Hellfest. Ja. Ja. ja. Uh, nou ja, We wilden gewoon, uh, we, we waren net een nieuwe band gestart mm -hmm. en we wilden gewoon wat uh, muziek. Ja. We, ja, weet je, er uh, is sowieso veel discussie van wat wil je nou doen, alleen nog maar singles. Of is de album dood, whatever. Maar nee. we, we hebben wel bewust ervoor gekozen om niet eerst een album te gaan maken. Nee. Eerst even een EP, dit zijn de eerste partnummers die we vet vinden, ja. die we hebben geschreven. Uh -huh. En uh, we vonden het wel een ja, consistent geheel. Ja. Dus we hebben het op die manier uitgebracht. Ja. En, en, uh, en waarom de titel Conditioned? Ja, ja. omdat um, eigenlijk al die nummers op de eerste en op de tweede EP op een of andere manier gaan over dat je tegen wil en dank blijft ontdekken gedurende je leven dat je geprogrammeerd wordt door mm -hmm. je gewoontes en door je opvoeding en door je omgeving en door je oogkleppen die je op hebt. Mm -hmm. Okay. Dus ge ja, geconditioneerd. Ja, dat is, uh, ma maatschappelijke conditionering, zeg maar. beetje. Of Niet alleen patronen. maatschappelijk, maar ja, inderdaad, ook maatschappelijk. Ja. Ook maatschappelijk. Ja. ja, precies. En waar gaan de teksten globaal over op deze EP? Uh, op de eerste gaan uh, over. Um, de, de, de, dus bijvoorbeeld, Stingrace is meer persoonlijk, is meer zo van. <coughs> dat je ontdekt van, ja... er zijn bepaalde dingen... patronen die in mijn gedrag... die destructief zijn... die niet goed zijn. Mm -hmm. en, um, en... dat komt ergens vandaan. Okay. En uh, ja dat is, de, de string is... een beetje een beeldspraak. Uh, want het, is, het voelt soms... alsof je iets moet voelen... en je, je kan het niet voelen. Mm -hmm. Omdat, weet ik veel... Heel, heel, je geleerd hebt dat dat niet uh, de manier is om uh, met dingen om te gaan, ja. en dat als het dan, dan loskomt dan ja, ik weet niet als dingen dan een beetje beginnen te stromen of zo dan, uh, dan kan het in één keer best wel als een soort van uh, zondvloed voelen of zo, weet je wel? Ja, precies. Dus daarom die, uh, die, uh, die beeldspraak. Ja. Ja, ja dan comfort culture gaat meer over, uh, maats inderdaad maatschappelijke conditionering. Ik denk mm -hmm. dat die titel best wel ja al hopelijk een beetje een soort van beeldspraak, uh, een beeldspraak uh, geeft. dan de je hier hadden we het al over. Uh -huh. dat, um, dat, ja, dat gaat dus inderdaad over... Van dat je mensen zelfs mensen die van zichzelf zeggen... van ja, nee, uh, weet ik veel, uh, ik heb ook een zusje... of ik heb ook een, uh, een, vriend, een, vrouw, een vrouwelijke vriend... Weet uh -huh. jou, die niet je, je intieme relatie is of zo of mensen die, die, die, die denken dat ze niet in dat geïnstitutionaliseerde geweld zitten... wat de hele tijd wordt gepleegd... Mm -hmm. uh, daar nog steeds zelf onderdeel van zijn. Ja. En, uh, en dat, dat ben ik ook. Ja. Dat is bijna iedereen. Ja, precies. En ik denk dat uh, dat, dat, dat daarom ook... Daarom vond ik het ook goed passen in, die, in het idee van, van. Ja. En, uh, en zien jullie part 1 ook meer als een statement of uh, als een eerste hoofdstuk? Want uh, Nee, dat is inderdaad het eerste hoofdstuk. Eerste hoofdstuk van. En dan uh, de tweede is dus een, een soort van uitbreiding erop. Ja. ja. Oké. Okay. Uh, over eerste hoofdstuk gesproken. We gaan zo wel luisteren naar jullie allereerste single van DCP. Getiteld Stingrays. Je benoemde hem net al. Wat waren de eerste reacties op dit nummer? Um, nou ja, we hebben er een video voor gemaakt. Mm -hmm. Dat de eerste reactie was van die videomaker die enthousiast was. Ja? En daar graag mee wilde werken eraan. Oké. Okay. Ja. Shout out naar Thomas. Ja. Allright, die had hem Sorry, Thomas. Thomas. Thomas, ja. Die heeft de video's gemaakt. Ja, ja. en ook die voor uh, Servants of Ira. Oké. Okay. Ja. Hij, uh, hij zit in een uh, theatergroep 155. Moet je maar. Dat is echt gaaf. Moet ik even checken. Um, okay. Ja, uh, best veel positieve reacties gehad eigenlijk. Ja, mooi zo. Mooi zo. En uh, uh, wat betreft de productie. Uh, wanneer weet jij dat, uh, dat uh, de track productioneel werkte? <laughs> ja, dat is. Een beetje de, dat weet je nooit. Dat de je curse je. is een ja? beetje om het nu zelf terug te luisteren en ja. dan niet heel kritisch te zijn. Er nee, zijn heel veel dingen die ik, niet, die ik een beetje suf vind klinken eraan. Mm -hmm. um, maar daar wil ik eigenlijk andere mensen niet mee lastig vallen. Nee. Um, maar wanneer is een nummer af? Ja, um, als je hem voelt, als je de groove voelt. Als je de boodschap een beetje. Als het gewoon gaat lezen, leven, als ik naar een nummer kan luisteren mm -hmm. zonder dat ik afgeleid word. Dan ben ik bij de fase van oké, okay, nu kan ik het naar de band sturen ja. en dan komt er nog een hoop uh, dingen bij. Oké. Okay. En hebben jullie uh, ook uh, langere of experimentele versies gehad van uh, dit soort nummers, of echt dus specifiek? Hmm. Ja, Stingrays. Die, die gaan we nu luisteren. Hè? Die gaan we zo is ja. ja. Ja. Die is best wel recht toe. Die is best recht toeleggen. Maar het leuke aan dat, dat nummer is, want we hebben ook onze hoe we nummers schrijven is ook best veranderd van mm -hmm. bijvoorbeeld Servants of Ira. Die heb ik gewoon helemaal achter mijn computer geschreven in principe, ja. met de gitaar in mijn hand. Ja, ja. Maar uh, Servants dat was eigenlijk is wel een van de eerste nummers die uit de Jam-sessie is gekomen. Dus we hebben gewoon het telefoontje aangekomen. Stingrace, wil je? Mm -hmm. Stingrace. Je Sting yeah, like zei Servants. Servants, oh, ja, Sting, right. Stingrace. Stingrace, okay. ja. Die gaan we zo luisteren. En ja. Die kan meer uit. Oh, dit voelt goed. Oké, okay. in de repetitieruimte. Nou, wederom uh, bedankt voor jullie uitleg. Tijd voor dus weer een beetje muziek. Tot aan het uh, nieuws van tien uur. Stingrace gaan we horen. De eerste single dus van deze allereerste Gallimèche AP. Tevens het eerste deel van Conditioned. En, en dan uh, zijn we in het tweede uur weer terug. En dan. Uh, zoomen we diep in op Condition Part 2. Track voor track, thema's, sound, artwork, shows en toekomstplannen. Maar voordat dat zover is, luisteren we dus naar Stingrays. Tot zo! Wat een idee.